met het NOS Journaal. De nationale ombudsman onderzoekt klachten over het fotograferen door de politie van voetbalsupporters bij stadions. Hij wil weten wat er met de foto's gebeurt en waar persoonsgegevens van supporters worden opgeslagen. Verschillende supportersverenigingen hebben aangeklopt bij de ombudsman. Ze vinden dat de acties beperkt moeten blijven tot een kleine groep raddraaiers. De vakbonden zijn teleurgesteld over de forse reorganisatie bij KPN. Telecom-concern maakte vanochtend bekend dat er de komende jaren 4.000 misschien wel 5.000 banen verdwijnen. De winst bij KPN valt tegen omdat mensen minder mobiel bellen en sms'en. En meer gebruik maken van de apps op hun smartphone. De bonden betwijfelen of zo hard ingrijpen wel nodig is omdat KPN nog steeds heel veel winst maakt. Op de beurs staat het aandeel KPN zo'n 7% lager. De werkloosheid is in maart licht gedaald. Door een daling van 5000 zijn er nu nog 395.000 mensen zonder werk in Nederland. Met een percentage van 5,1 heeft Nederland de laagste werkloosheid in Europa. Vergeleken met vorig jaar zijn er 50.000 minder werklozen. De grootste daling van de werkloosheid deed zich voor bij jongeren onder de 25 jaar.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 Het weer op de meeste plaatsen zonnig, maar vanmiddag stapelwolken en in het zuiden een kleine kans op een bui. Het wordt warm met maxima van 20 graden in het noordwesten tot 26 graden in het zuidoosten. Morgen zon en stapelwolken in het hele land dus dan een kleine kans op een bui, bij maxima rond 25 graden. Tijdens het paasweekende is het weer volop zonnig en blijft het warm. Dit was het NOS Journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files, maar wordt op snelheid gecontroleerd op de A2 Amsterdam-Utrecht tussen de knooppunten Amstel en Ouderijn. Op de A15 Rotterdam-Nijmegen tussen de knooppunten Ridderkerk en Deil. Tot zover de verkeersinformatie.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 Does it matter?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 By night, les Vaïnecs regagnent l'écart, les boulangers font des bâtards, il est 5h. We'll <laughs> Het was dat ik ja jou...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 I've been letting you down, down Girl, I know I've been such a fool Giving in to temptation I should have played it cool The situation got out of hand I hope you understand It can help 6.9. Straks meer. Zie FM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 12 uur.